Makberg, dankjewel. q -music Verkeer krijg je van Flitsmeister. Geen vertraging gemeld. Wel één flitser. Die staat op de A27, Hilversum, richting Almere... ter hoogte van MNS bij hectometerpaal 101.8. Tom en Joe wensen je veel veilige kilometers. Music. Tom en Joe. Je maakt kans op twee tickets voor Louis Tomlinson in de Ziggo Dome. Hoe je kan winnen, hoor je zo. Na Dean Lewis op Q...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 Love with you. Dean Lewis op Q Music. Tom en Joe. Tom en Joe. Een hele goede avond op de zondagavond. Vier minuten om over zeven om precies te zijn. Je luistert naar de avondshow met Tom en Joe. Waar we tegen Joe nog steeds zeggen. Hoe dit hè? Hoe dit hè? Dankjewel hè. <laughs> 33 geworden hè? 33. Maar ik vind het wel heftig hoor. Want uh, mijn kop wordt ook echt een beetje grijs. Is zo. Ja, en ik zat, in de, ik zat in de auto. en toen zag ik mezelf in mijn binnenspiegel. Ik zag ook meer kraaienpootjes. Het gaat opeens allemaal opvallen. Waarom word je grijs dan? Want je hebt, altijd, word ik grijs? De, je hebt altijd een pet op. Ja, maar daarom. Nee, niet daarom. Ik draag een petje puur uit gemak. Maar als je de zijkanten ziet, de flanken. ja, er zitten echt wel grijze prikjes tussen. Hoor. Oh, weet je ja. wat ik doe? Nou. Dan ja, moet ik wel heel eerlijk zijn. Ik trek die er wel eens uit met een pisset. Ja, maar ma, als ik die eruit ga trekken. dan heb ik een kale kop. Dan lijkt Jaap Stam Dat, zegt, dat wordt erop Hoe zeg je dat? Uh... Jaapstam, ja. Dat is ook imponerend. Ja, dat moet ik niet doen. Nee, jongens. is goed. Ik zit er helemaal voor me. Dat dat petje afgaat dat er helemaal niks meer onder zit. Hij nee, is zo kale knikker. Nee, dat moet allemaal niet gebeuren. Hé, hey, andere dingen, andere dingen. Want uh, terwijl ik jarig ben en wie jarig is, trakteert. Nou, oh. ik heb hier dus iets vets liggen hoor. Oh, oh, oh, oh, oh. En dat heeft eigenlijk niks met mijn verjaardag te maken. Ik maak nu een bruggetje, het heeft er niks mee te maken. Want we hebben elke week hele vette tickets hier liggen. Klopt. Voor je favoriete artiesten, Harry Styles hebben we al weggegeven. Q-Music Top 40 Live hebben we al weggegeven. En gisteren maakte bijvoorbeeld Vincent blij en dan vooral zijn vriendin... met tickets voor Louis Tomlinson. Ik kan je vertellen, Louis Tomlinson in de Ziggo Dome, 20 april. Ik heb nog twee tickets liggen, maak je gewoon kans op. Wat moet je daarvoor doen? Heel simpel, Tom. Nou. Heel simpel. Appen in de Q-Music app, Ticket Battle. En wie weet speel je zometeen dan wel mee. Joe, op je radio. Ticket. ready, let's go. Allebei staan voor je klaar. Niet alleen vandaag, maar het hele jaar. Hij draagt een petje, dat is Joe. Die krillen post, sowieso. Zijn je beste vrienden. Dus nu het woord Ticket battle in de Q-Music app. En maak kans op tickets voor Louis Tomlinson in de Ziggo Dome. Hoe vet zou dat zijn? Eerst even Max voor je kings en queens. Zijn je beste vrienden hier op Q. Tom en Joe. If all of the kings had the queens on the throne. We would pop champagne and raise a toe. Off with the David en talk to me op Q-Music. Tom en Joe's, ticket battle. Ticket battle. Op het spel staan. Twee tickets voor Louis Tomlinson, ex-One Direction lid. In de Ziggo Dome staat hij op 20 april en we hebben twee kandidaten gevonden die super graag kaarten willen. In de ene hoek hebben we Milan. Goedenavond. Goedenavond. Milan, heb je dit spel al een keer gehoord op de radio? Weet je eigenlijk wel hoe het moet? Dit, bedoel je? Ja. Nou ja, oh. daar komt het wel op neer. Ja, wij noemen het ticketbattle, maar het lijkt inderdaad verdacht veel op Hitster. Ja, nou ja, ja Hitster dat heb ik nog wel eens gespeeld. Niet dat ik de beste erin ben, maar... Oh, je won je dan wel, of...? Ah, dat, dat, dat, dat hing er vanaf. Oh. oh, dat hing er vanaf, omdat oh. je vals ja. kon spelen. Dit, dit kan wel eens heel spannend worden. In de andere hoek hebben we uh, Monique, goedavond Goedenavond. Monique. Jij bent sowieso mega fan, denk ik, van One Direction. want uh, jij ja. gaat ook vijf keer naar Harry Styles, heb ik begrepen. Ja. Wat? Ja. Harry Styles komt uh, over een maandje, volgens mij of twee, staat hij uh, in de Johan Cruijff Arena. Daar staat hij heel vaak, acht keer, tien keer, zoiets. En jij ja, bent er dus vijf keer. keer bij. Ja, het is ongelofelijk. Met mijn moeder, dus. Uh... Ja, maar heb je, bedoel, je bent 19, heb je een lening af moeten sluiten, want die tickets die nou, zijn louis duur. bijna wel, ja. bijna wel, het is verschrikkelijk. Ja, kan ik me voorstellen. Dus toen dacht je, nou, Louis Tomlinson, dat lijkt me ook heel vet. Ja, dat kan er nou ook wel bij. Ja, nee, ja. ja nou, als je nog plek hebt in je agenda. Um, we gaan eventjes kijken, want ik weet niet of jij het spel hebt gehoord, Monique, maar Joe, die gaat je alles uitleggen. Ja, ik leg het jullie uit, geen zorgen, het komt hartstikke goed. Het is de ticket battle en dat is vrij simpel. Je hoort namelijk een liedje. En dan is de vraag, is die eerder of later uitgekomen... dan de track die je daarvoor hoorde? Je speelt tegen elkaar. Jullie moeten om en om antwoord geven. En de eerste die het fout heeft, die ligt eruit... gaan de tickets automatisch naar de ander. De oudste begint altijd bij ons. Milan, jij bent geboren in 2003. Monique, jij bent geboren in 2006. Milan, dat maakt jou ouder, 2003. En onthoud eens dus goed, 2003 is jouw startjaar. Oké. Okay. Milan, jij begint dus. Ben je er klaar voor? Ja, hoor. Oké, okay, daar gaan we. Is dit eerder of later uitgekomen dan 2003? Later. Later, en dat is hartstikke goed. Bruno Mars, Locked Out of Heaven uit 2012. 2012, dat is jouw uh, jaar, Monique. Ben je er klaar voor? Zeker. Daar gaan we. Oh, Monique, zeg het maar. Eerder of later uh... uitgekomen dan 2012? Oh god. Ja, nu zeggen. Ik denk... Nu. Later. Later is fout. Oh, oh. oh Monique, oh Monique. Sarah Barella's Love nee. Song uit 2007. Echt een heel stuk eerder. Ja, het is oké. Okay. Het was een gok hè? Precies. Gegokt en verloren. Gelukkig ben je vijf keer bij Harry Styles. Maar we gaan toch even naar Milan. Ja! Ja ja! Ja ja! Ja, we kunnen jou gewoon Mr. Hits noemen. Mr. Ticket Battle. Je wint ze allemaal. Het is ongelooflijk. Niet normaal. <laughs> Je bent er gewoon bij 20 april in de Dome. Louis Tomlinson. Hey. Veel plezier man, ga ervan genieten. We gaan hem even draaien. Louis Tomlinson op Q met Miss You. Is it my imagination? Is it something that I'm taking? All the smiles that I'm faking? Everything is great, everything is fucking great. Going so out every weekend, staring at the stars on the ceiling. Hollywood friends gotta see them. Such a good time, I believe it this time. Tuesday night, blazed over eyes. Just one more, crying, or five. Does it even matter anyway? We're dancing on tables, and now I'm off my face. We're going Maybe I miss you. Just like that, and I'm sober. I'm asking myself, is it over? Maybe I was lying when I told you. Everything is great, everything is looking great. Does it even matter anyway? Hey. We're dancing on tables And I'm off my face <laughs> With all of my people And it couldn't get better, they say We're singing till last call And it's all out of tune be laughing, but there's something wrong And it hits me when the lights on Shit, maybe I miss you Asking my friends how to say I'm sorry They say, like, give it time, there's no need to worry And we can't even be on the phone now And I can't even be with you alone now Oh, how shit changes We were in love now, we're strangers When I feel it coming up, I just throw it all away Get another two shots, cause it doesn't matter anyway We're dead Me when the lights go on. Shit, maybe I miss you. Cute, cute music. It sounds better, better with you. Oh, oh. Cool. music. Come on, get on up. We're wild and we can't be tamed, and we're turning the floor into a zoo. And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 Thank you Red Chili Peppers. En Californication op Q. Zondagavondshow met Tom en Joe. Moet je toch iets oprichten? Nou? Ik ben uh, beledigd door een vriend van mij. Ja? En hij had het niet eens door. Is dit een hint naar mij? Nee, jij bent het niet. Oh, gelukkig. Oh, dat is een pak van mijn hart. <laughs> nee, het is iemand anders. Maar echt, je was echt goed beledigd. Zijn mijn vrienden? Oh, niet? <laughs> nu wordt het heel gemakkelijk. Goeie collega's, zou ik het bijhouden. Oh.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 Acer doet het. Een topdeal bij Mediamarkt voorbij rennen? Ik ben toch niet? Koevoet. Papi. De Lulu. Gek. De sprint terug voor de Philips stofzuiger met zak inclusief ledverlichting. Voor 133 euro. Met 1000 extra punten voor members. Mediamarkt. Q-Music. Tom en Joe. Snow Patrol is onderweg naar Lady Gaga en The Dead Dance. Q-Sounds better with you.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 Patrol en chasing cars op Q. Tom en Joe. Tom en Joe. Je luistert naar de zondagavondshow met Tom en Joe. Ja, ik zei het net al even: ik ben dus beledigd door een vriend van mij. En uh, ja, hij had het niet eens door. Jij was ja, even bang echt... dat jij het was, Joe, maar dat was niet zo. Nee, want wij zijn geen vrienden. <laughs> We zijn goede <laughs> collega's van elkaar. Vertel, wat, wat is er gebeurd? Waarom was jij zo beledigd? Nou, iedereen heeft wel een signature dish, toch? Een gerecht waarvan je zegt, nou, hier ben ik trots op. Dit, als ik dit maak, dan vindt iedereen het lekker. Ja, dat, als je weet, oh ja, er komen even mensen eten... Dan, dan weet je meteen naar welk recept je grijpt. Ja, ik heb een uh, pasta samen met mijn uh, vriendin. Daar moet ik er wel bij zeggen, bij dit gerecht is zij vooral de chef... ik de sous-chef, hoor, anders dan... Oh, je staat ja. erbij. Je hebt me af en toe wat nou, snijden. Nou ja, ik krijg te horen wat ik bedoel. Ik krijg te horen. Ja. En ja. dat doe ik dan. Okay. Maar, maar, hartstikke lekker pastaatje. Ja. Zelfgemaakte saus. Verse parmezaanse kaas erop. Het is echt heerlijk. Goeie pasta erbij. Super. hem echt... lopen in de mond. Laat ja, maar dan daar zijn wij echt trots op. Nou, wij uh, gingen dat maken voor een uh, bevriend stel. Lennart en Alice. En uh, wij serveren het uit. Waarop die vriend van mij, Lennart, die zegt. Heb jij ook sambal? Ik doe er namelijk graag een lepel sambal op. Oh, maar het bord stond dampend voor hem. Hij had nog een hap genomen. Ja. Nou, ik was daar toch niet zo van gediend, weet ik bij mezelf. En toen heb ik als een soort. Ja, nog een soort. Snop heb ik gezegd: van, uh, Ik heb liever dat je eerst een hap neemt. <lacht> Zonder dat je er sambal op doet. Want zo is het gerecht niet bedoeld. Nee, je, het moet eerst even, hij moest het eerst even proeven voordat hij er wat anders doorheen mocht. Ja ja dat ging hij dan doen. Ja, ik zag ook wel hem. Ja, hij ging natuurlijk een soort toneelstuk doen. Want hij merkte ook, ja, het is weer veranderd hier in deze kamer. Ja, dus, dus ging hij je een hap nemen. Toen zei hij, hm, ja, ja, wel lekker, ja. ja. Toen dacht ik ook, ja, wel lekker, ja. Ijskoude veer. <laughs> Toen zei ik, ja, wil je dan nog die sambal? Toen zei hij, ja. Toen alsnog die sambal, oh. echt een eetlepel, echt veel sambal ging erop. zeiden ja ja, op pasta doe ik altijd sambal. Nou, nee, natuurlijk. Ja, oké. Okay, ja, ik snap, ik snap echt oprecht dat je een beetje beledigd was. <laughs> ja, dus, ja, ik dacht, dit kan toch niet. Het deed echt pijn aan mijn ogen, want het hele gerecht wordt vernield. Ja, nee er blijkt niks van de smaak over. Nou, ik vind het toch, als je een signature dish hebt, dat moet blijven zoals je het serveert. Of ben ik daar de enigste in dan? Ja, nou, ja... Ik kan me voorstellen, echt waar, dat als jullie luistert... en je hebt ook een signature dish. Iets waar je trots op bent. Iets wat je altijd maakt. Iets van je weet, dit is heel erg lekker als ik het op deze manier maak. Ja, dat het een belediging is als er sambal overheen gaat. Dus ja, laat het even weten in de Q Music app. Misschien heb je ook wel een signature dish. Laat oh, ja, even leuk. weten wat een jouw perfecte dish is... waar absoluut geen, geen lepel sambal overheen mag. Misschien heb je het net wel gegeten. O, oh, ja. Goed, uh, je signature dish laat het even weten in de Q Music app. I had a dream...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 Trek Maalsmet en nou Horen. Drive safe op je music Tom en Joe. Ja, Tom, jij had vrienden te eten. Jij en je vriendin maakten toen jullie signature dish. Oh. Een gerecht waar je zo ongelooflijk trots op bent. Dat altijd, altijd als je gasten hebt, dat ze meteen verrast zijn. Van, al oh, wat kunnen jullie goed koken? Een heerlijke pasta. Ja, nou, die vrienden kwamen eten. Dat bord stond dampend voor hem. En nog voordat hij een hap had genomen, vroeg jouw vriend al om een lepel sambal. Ja, maar echt, echt een grote, grote, grote lepel sambal. Jij beledigt, jij was op je kleine tentje getrapt. Ja, want aan een signature dish voeg je geen sambal toe. Dus eigenlijk de vraag als je nu luistert, wat is jouw signature dish waar absoluut geen sambal doorheen mag? Er komen veel uh, appjes binnen. Cynthia die, uh, heeft een signature dish van een bietentaartje met makreel. Bietentaartje met makreel? Ja. Gaan er kaarsjes in? Ik, uh, nee, ik weet het niet. Ja. Misschien is het hartstikke lekker, weet je hebben. Nee, dat weet ik niet. Ik ben heel benieuwd. Krijibert die zegt: Ik kook ook altijd. Mijn vriendin wil er altijd zout bij gooien. voordat ze al een hap heeft gegeten. En mijn vader is ook zo: Die gooit overal sambal samba bij. Maakt niet uit wat het is. Dus er zit ook wat frustratie. Ik vind het ook altijd opmerkelijk als je met iemand in een restaurant zit. Dan wordt het ge eten geserveerd. pakken ze meteen het peper- en zoutstel... En dan gaan ze zo. Dat is een beetje hetzelfde als met die sambal. Dat doe je toch niet? Eerst ja. een hap nemen. Er uh, komt ook nog een audio-appje binnen van Sven. Ik heb niet per se één C-dish. Maar ik hou wel van het maken van. Uh... Ja, van curry's en dat soort dingen. Oh, ja. Maar ik moet juist altijd mijn gerechten aanpassen... omdat degene waarvoor ik ook niet van pittig houden. Dus oh, okay. uh, graag, doe dan maar een lekkere lepel sambal. Oh, ja. hij maakt ze te pittig. Ja. Dan hebben we ook nog Stefan. Die heeft de signature dish Asian-style saté-stokjes. Oeh, dat lijkt me heel erg lekker. Ja? Ja, daar loopt, oh, dat vind ik heerlijk. Teriyaki-stokjes, saté-stokjes, allemaal lekker. Melissa, goedenavond. Hoi, Wat is jouw signature dish? Ja, het is ook niet echt per se een signature dish, maar ik maak echt heel vaak voor mijn familie en vrienden uh, lasagna, pizza en ragout. Ragout? Dat oh, is een breed palet. Ja. Lasagna, pizza en ragout. Ja, ik, ik sta graag in de keuken, dus ik ben graag aan het koken en bakken. Oké. Okay. Lekker, maar je zit helemaal in de, in de Italiaanse kant. Ragout is volgens mij Frans. Uh, waar komt dat dan vandaan? Ja, ik hou van alle soorten keuken, als het maar niet Nederlands is, vind ik het prima. Ah, oké. Okay, okay. En die ragout, maak je dat dan in grote porties hoe moet ik dat voor me zien? Ja, dat maak ik in best wel grote porties. Ik had laatst met kerst hadden we ook een, een friendmus, hadden wij twee vrienden over de vloer. En toen heb ik een 10 liter pan, had ik net iets meer dan de helft vol, had ik een ragu gemaakt. En die is onder vier personen echt opgegaan. Wacht even, jullie met vier personen vijf liter ragout opgegeten? Ja, het is het, zo lekker vonden ze het. Maar dan valt iedereen toch in slaap van even de Dip op een gegeven moment als jij vijf liter ragoen naar ja, ik kan je vertellen dat ze een goede bodem hadden voor de, de drank die er daarna in is gegaan. <laughs> wat <ik>, <laughs> lekker, wat heerlijk. Goed, hé, hey, dat is wel handig. Als we een keer een borreltje hebben, dan bellen we Melissa, dan gaan we die Ragoe eventjes uh, om je maag te assorteren. Ja, en dan een 10 liter pan helemaal vol. <laughs> Als jij maar belt en je geeft me jouw adres, kom ik voor jou Ragoe maken. Oh, met Melissa, lui. heerlijk, dankjewel, we houden contact. <laughs> Ja, Van dit heel op Music. Zometeen helpen we luisteraar Joep. in Tom en Joe's hulptroepen. Joep, goeieavond. goedenavond. avond. goede avond. Wat is jouw probleem? Ik uh, vind het lastig om met vrouwen te praten.